Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Winsum is vanochtend de middelste wagon van het spoor gehaald... van de Arriva-trein, die gisteren ontspoorde na een botsing met een melkwagen. Hij is op een dieplader gezet en wordt vanochtend nog afgevoerd. De andere wagons worden in de loop van de dag ook weggehaald. Bij het ongeluk raakten 18 mensen gewond, van wie drie ernstig. De botsing was bij een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum. ProRail wil die zo snel mogelijk sluiten. Er gebeurden daar eerder al twee dodelijke ongelukken. De energiebesparing die de slimme meter oplevert valt tegen. Er was gerekend op een energiebesparing van gemiddeld 3,5% per huishouden. Maar het blijft tot nu toe steken op 1%. Blijkt uit onderzoek van het planbureau voor de leefomgeving. Volgens het planbureau komt dat doordat het energieverbruik nog steeds niet zichtbaar wordt gemaakt op een display in de woonkamer. Daardoor worden consumenten niet gestimuleerd om bijvoorbeeld een lamp uit te doen. Zorgverzekeraar VGZ heeft als laatste zijn tarieven voor komend jaar bekendgemaakt. De basisverzekering stijgt bij VGZ met 5 euro. Dat is van alle verzekeraars de laagste stijging... maar toch altijd nog meer dan de 3,50 euro die minister Schippers vooraf had geschat. Bij Mensis is de premie voor de basisverzekering het meest gestegen met 12 euro. Het verplichte eigen risico blijft volgend jaar voor iedereen staan op 385 euro. De Amerikaanse soul- en funkzangeres Sharon Jones is overleden. Ze had al vleesklierkanker. Jones brak begin deze eeuw door en viel op door haar krachtige stem... en energieke aanwezigheid op het podium. In 2014 kreeg ze een Grammy-nominatie voor haar album... Give the People What They Want. Ondanks haar ziekte bleef ze tot afgelopen zomer optreden. Sharon Jones is 60 jaar geworden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu, Tobak leeft Het wordt net een grotel bijna ook hier Alles is iedere keer werkt wel. Bij Tobak leeft, bij ZFM Plaat aan de jaren 90. De Britpoptijd. Pieten was toch echt heel erg populair. Heel en Dit was de What Do You Want from Me? Wat weet je nou precies? Voor mij is dus het duidelijk. En voor mij zat ook even van de heren van New Order daarin. Je zit volgens ook in Joy Division, want die zit echt weer zo'n barstpartijtje in doen die denkt, oh, dat is zo herkenbaar. Wat uh, ook herkenbaar is, natuurlijk, is dit en kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Even de 9 uur, doen we altijd. Wat gebeurde er door de jaren heen op deze datum? Vandaag is het 19 november. Wat er gebeurde in 1404? Ja, 1404 is de eerste overstroming. Uh, Sint Elisabeth Vloed... Uh, ik denk, nou ja, dat kan gebeuren. Maar dan staat er ook in 1421 de tweede overstroming daar in Sint-Elisabeth Vloed. En uiteindelijk dat in 1924 de derde overstroming. Het is echt bizar dat je denkt, elke keer op die datum, nou, dat gokken ze plusminus. Dat het rond die tijd is geweest dat er een overstroming is geweest. En na de tweede overstroming hadden ze we zoiets, we gaan, het, we gaan het beter oppakken. We gaan het dijken gaan bouwen we gaan het beschermen. En uh, toen hadden ze allerlei verhalen uh, ook bedacht dat er al duizenden mensen waren verdronken. Uiteindelijk waren de verhalen van honderdduizend mensen. Dat bleek mee te vallen. Uiteindelijk zijn er tussen twee en drieduizend mensen verdronken in de tweede overstromingsvloed. De derde overstromingsvloed in 1424, toen hadden ze bijna alles klaar, maar toen ging alles stuk. Toen uiteindelijk hebben ze dan toegegeven, weet je wat, we laten voor wat het is, we gaan daar niet meer wonen. En uiteindelijk is dat de Biesbors geworden, de Hollandse Biesbos. die is in Zuid-Holland, eh, Zuid-Holland, eh, Zeeland, daar is het plusminus. En eh, daar hebben ze het aan de natuur gegeven gewoon. Maar goed, ze hebben het niet zomaar zonder slag of stoot overgegeven. Ze hebben het echt wel te gevochten. Goed, dat waren de Sint-Elisabeths-Vloeds. Wat is er dan meer gebeurd? Ja, in 2012, ik herinner me nog wel. was dat grote uh, DNA-onderzoek. Oh ja. Uh, uh, en toen, eigenlijk bij toeval, uh, vonden ze de, de moordenaar op uh, Marianne. Uh, uh, ja, het is bizar. Hij was. Wat uh, was ik weer? Uh, een boer was het, hè? Die daar ja. in de buurt een boerderij had. Ja, nou, nee, uh, okay, die was nou, de... ja, kom even langs. Ja, die is gewoon langs gefietst. En hij moet toch ook van tevoren hebben geweten dat hij. hij, hij, hij stond zijn DNA af. Dat hij denkt: nou ja, nu ben ik gewoon. Ja, word ik opgepakt. Ja, maar misschien, misschien had hij wel zo, gewoon zoiets van... dat het hem zo achterna sleept... Yeah. maar het niet durfde toe te geven en dacht... nou ja, ja, dan maar zo, weet je. Dat is momenteel ook met die uh, dader van uh, Mink Wiegers, geloof ik... die uh, gewond is op de postbank... Uh, uh, wij, of daar de velo waar hij gevonden is... die uitgebreide auto, uitgebrande auto... die uh, man die het gedraaid heeft nu ook vroeking gekregen... heeft zichzelf uh, aangegeven. Dat is dat dat mooi, dan kunnen ze dat uh, oplossen. Goed, dat ging over Mar uh, Marjane Vaatstra... in, uh, ja was het ook weer? 2012. 2012, ja. de moord was in 1999. Precies, nog meer andere dingen gebeuren door de jaren heen... is dat in 1967 kwam hij uit... de Magic Mystery Tour van de Beatles... Maar dan in Amerika. Daar wilden ze ook doorbreken. Is niet helemaal gelukt, maar toch een hele grote band geworden daar. Oh ja. Dat is een remix, denk, denk ik. En er is ook een film van waar ze dus in te zien zijn. De Beatles en het ik, grappige. Het is, is... Ze hebben heel veel bereikt en zo, de Beatles. Ja? En, uh... Zou ik niet zeggen dat het geen goede muziek is? Maar Ik dit? hou er niet van. Nee, je moet er echt bepaalde nummers eruit vandaan lichten. Die zijn leuk. Onder andere Revolution, uh, LP. Uh, weet ook weer, The White Album, dat is echt het mooiste album. Daar staan echt hele vage dingen staan erop. Goed, want twee jaar later ja? uh, landde de Apollo 12 uh, op de maan. Dat is de tweede landing uh, de, op de maan. Uh. Binnen hetzelfde jaar volgens mij, toch? Oeh, dat weet ik even niet zo uit. Ja, in 69 nee. was het volgens mij ook. Dat, uh, uh, de eerste maanlanding was Apollo 11. Dus toen uh, waren ze fanatiek bezig. Ja, daar gaat hij hoor. Het blijft altijd leuk om die beelden terug te kijken. Een sprong in het duister. Zo was het een beetje, uh, zo kon ik het altijd wel zien. Goed, verder wat er nog gebeurde is in uh, 1493. Echt weer even heel lang terug. Christopher Columbus ontdekt Puerto, uh, Puerto Rico. En uh, ja, die, die voel maar, dat schip ook over de hele wereld. Nou goed, dat ken uh, nog een klein Ap stukje. Ja, de Apollo uh, uh, 11 is inderdaad op uh, 16 juli 1969 uh, uh, uh, geland. Dus dat klopt. Okay. Ja, dus ja. Uh, twee maanlandingen in één jaar. Hartstikke idee. Toen was het geld wel op, denk ik. Lijkt ja, me wel. Ja, nou, hey, de techniek wel een stukje vooruit. Er was, er was veel. Uh, ja, het is wel bizar dat, dat gewoon die, die eerste maanlandingen. Uh, die hadden gewoon qua computerapparatuur en alles. Je smartphone kan meer dan die ja. hele lander. Dat is ja, echt ja. bizar. Het was de spin-off, dat is wel duidelijk. Straks de verjaardag eerst. Uh, moppie muziek, dames en heren. De bekende hier in het radioprogramma. En dit is een Nederlands bandje. dat heet ook David and the Dutchman. Gehuidige muziek in de zaterdagmorgen. Fijne toestellen op aanstaan. Ja, het is tijd voor de verjaardagen. Happy birthday. Ja. Mm. Happy birthday to you. Ja, ook die jurkje, ja, die is gisteren geveild voor 4 miljoen. Geloof ik, hè, van Melman, die ze aan, uh, aan had bij uh, het verjaardagsfeestje van de JFK. Het is kwart over negen. Vertel, wie is die jarig? Uh, vandaag jarig is uh, Lindsay Ellingson... Het is een uh, Victoria's Secret uh, model. Oh. Jij kan wel oh. raden waarom ik... Uh, ja, dat kan. Was. Dat, ja, en ze heeft een BH'tje voor ze. Die houdt ze zich voor met die heupen zo aan één kant. Ik, ik heb ook. hem uitgedaan. Hmm. Ach, doe hem snel weg. Het leidt me ontzettend af. Dat Ellen dat dat Young wel. zou vandaag jarig zijn geweest. Hij zou vandaag 103 jaar oud zijn geweest... En hij zei, hoe oud is hij nou eigenlijk geworden dan? Nou, hij is vorig jaar overleden. Ja, hij is 102 jaar oud geworden. Ellen Young, je kent hem misschien beter uit deze serie. Luister even. Hello, I'm Mr. Red. Precies. Hij was de acteur naast Het Pratende Paard, Mr. Ed. En daarnaast heeft hij ook heel veel stemmen gedaan. Want dit was natuurlijk op de jaren 50, jaren 60... dat het populair was, die serie, Mr. Ed. Maar daar heeft hij heel veel stemmen ingesproken voor Walt Disney. En onder andere ook, heeft hij tot aan zijn dood... heeft hij de stem van Dagebert Duck gedaan. Dus dat is op z'n wel heel grappig. Okay, Tot je honderd yeah. en twee jaar werken, hè? Kijk, zo kan het ook, dames en heren. Niet lopen zeuren, doorwerken. Wie is er nog een jarig? Uh, Justin uh, Chancellor. Die, uh, dat is de uh, uh, bassist van de uh, metalband uh, Peach. Peach. Ik weet niet of je daar een stukje van hebt, waarschijnlijk niet. Maar... Nee, nee, zeg maar niks. Nee. Maar goed, uh, wat er nog meer, uh, wie er nog een jarig is, is uh, uh, Bob Simpson. Is dat van de Simpson, zou je denken? Moet ik deze tune draaien? Nee, niet Bob Simpson van de Simmers. Dat is namelijk een man die uiteindelijk zich helemaal gegeven werd... door de orkanen in Amerika en daar een studie van maakte. Dat komt omdat namelijk in de jaren, kijk, in de jaren 30 heeft hij een aantal familieleden verloren aan de orkanen die daar toen heersten. En hij is samen met de MRO Universiteit is hij op de tafel gegaan... en is daar een studie over begonnen. En uiteindelijk hebben ze daar een soort schaal voor bedacht hoe sterk een hurricane is en konden ze het in kaart brengen. Deze Bob Simpson is ook heel erg oud geworden. is dus ook iets van een ronde honderd geworden is hier volgens mij. Ja, goed, wie zijn er nog meer jarig? Ja, uh, Esther Duller is jarig. Uh, dat is een uh, oud-Jorin uh, presentatrice... en heeft ook bij RTL 4 en RTL 7 gezeten. Onder andere Big Brother gepresenteerd. Uh, um, RTL Vandaag heeft ze gedaan. Uh, van kavel tot Kasteel. en uh, Ja... Ik weet niet. Ik, je, als je er ziet, denk je... Oh, dat wijf. Oh, dat wijf? Ja. Oh, het is, het is zo oh je was er niet echt positief yeah. over, dus. Heel vreselijk. Oké. Okay. Een beetje, beetje goedkoop of zoiets. Een beetje ah, ordinair. Een beetje ordinair, ja. Nou ja, dat moet zijn bij NPO. Kan ze niet bij de NPO gewerkt? Het moet allemaal een beetje ordinair. Wat plakken wat moet er allemaal. Vandaag is hij ook jarig. Kelvin Klein, hij wordt uh, 74. Heb ik dat goed gezien? Ja, hij wordt 74 vandaag. En, uh, hij is natuurlijk ook van de onderbroekreclame. Hij is ook een van de, de, de, de mensen die uh, uh, reclameposters uh, liet plaatsen. Met hele sexy modellen. Uh, met alleen een onderbroek aan. Dat zie je tegenwoordig niet zo vaak. Meer in de bushokjes. Uh, dat is misschien ook een islamatisering. Hoor ik Geert Welders dan roepen. Maar uh, dat zie je minder. En hij was dus een van de eerste die dat deed. Uh, het waren tijden dat hij, wat las ik nou? Iets van 600.000 spijkerbroeken per dag verkocht of per week. Hij is echt heel populair geweest, deze Calvin Klein. Er zijn ook geurtjes van... Goed, hij is vandaag jarig. Die is hem jarig. Vandaag jarig, die mogen we absoluut niet vergeten... is Larry King. De altijd vrolijke tv-presentator. Hij heeft ook in heel veel films gespeeld, zie ik. Dat film ook op, ja. Onder andere in de eerste Ghostbusters. Hij heeft bij The Simpsons die dingen gedaan. Hij heeft in The Exorcist gezeten. Zat hij op dat bed of niet? Dat niet. Nee, goed. Nee, nee, Larry King, ik, ik, vind het een hele mooie, ik vind dat hij een hele mooie stem heeft. Luister even. Donald Trump, de multimillionaire real estate developer... is sounding more like a politician these days... than America's most grand to builder. Hij stopt met zijn late night, maar hij presenteert nog steeds een, uh, een televisieprogramma op zijn 83-jarige leeftijd. En hij heeft ook heel vaak Donald Trump geïnterviewd. En als je ook die dingen terugkijkt, je denkt van, oh, hij was wel heel lang eigenlijk al actief in de politiek, hè, Donald Trump. Dat is bij ons eigenlijk nooit echt, uh, uh, ja. Ja. Nee, Het is echt zo het vanuit nu opeens... pam, ik zit in de politiek. Nee, want als je er is een filmpje namelijk op internet over Donald Trump... en dan zie je dus dat hij heel veel al commentaar geeft op de politiek. Al jarenlang. Goed, nog één ding. Ja, die... vandaag nog overleden uh, is uh, Frederick Sanger. Ja. Uh, misschien niet meteen uh, uh, heel bekend... maar hij is uh, een van de weinigen die uh, tweemaal een Nobelprijs heeft gewonnen. Allebei voor de scheikunde. De eerste voor... Uh, onderzoek naar eiwitten en in het bijzonder insuline. Dus uh, daar heeft hij heel veel uh, voortgang uh, op gebracht. En later in 1980 uh, nogmaals omdat hij uh, uh, uh, ja -zuren, uh, okay. uh, had ontdekt. Ja. Okay. Geen idee wat het zijn. Nee. Nou, Hadden uh, we even moeten lezen. natuurlijk. Maar goed, wetenschap. Al oh, man, dat duurt echt heel lang voordat je het begrijpt. Vandaar dat die mensen er ook een prijs voor krijgen, omdat die het wel begrijpen. Nou goed, tot zover de verjaardag. Oh ja, die ik toch wel even kan noemen Het natuurlijk. Meg Ryan is vandaag ook jarig. Ze wordt 55. En Jodie Forster ook. Die wordt 54. Dus zo zijn we allemaal weer aangekomen aan het einde van het verjaardagsbokje. Dat zeggen we. Precies, mm -hmm. Allemaal fijn. Feliciteerd, dames en heren. Geniet jij nog even van uh, Nancy ja. Ellison? Oeh, wat een fijne dame. Vooral die veer achter op de rug en zoiets. Groeien die daar of zijn die daar geplakt? Ik word een wild van ieder geval. En soms maken ze lekker rustige popmuziekjes dames en heren. Dit is er een, een van Innocence van alweer twee jaar geleden volgens mij. En de Dakota vind ik nog steeds het, het beste, maar ze hebben nog meer leuke muziek gemaakt hoor, echt. Hier in de zaterdagmorgen kan je dat verwachten, straks weer de zandvoortse bricht om half tien natuurlijk. Het blijft vandaag een beetje een grijsachtige dag, dat je een gat van tarje zeg? Ja, nou heel ja, goed hoor, goed ja, reden om lekker binnen te blijven. Ik hoop dat je het boodschap hebt gedaan, dat je vandaag niet, euh, niet op pad hoeft natuurlijk. Ja, en het is wel zielig met dit weer, zeg maar, als je dan met je hond boodschap gaat doen... Yeah? En vervolgens, ja, dan bind je dat beest buiten vast. Want je ja, mag niet mee de winkel in. Nee. Uh, heel logisch. Allee, ja, dan zit dat beest in de, in de regen en het kan weglopen uh, als je iets niet goed kan knopen en dat soort dingen. Ja? Daarom hebben ze dus nu uh, een, een nieuwe uitvinding. Het is een uh, high-tech, uh, hoe is het hier noemen, een high-tech garage voor honden. High-tech garage. Het is, een, uh, het is een soort hok ja? met een glazen deurtje erin. zit gewoon uh, nou, alles wat een hond nodig heeft. En je kan gewoon. Uh, uh, ja, je kan hem met een pasje kun je hem openmaken en dan kun je je hond uh, eruit halen. En het okay. is. Uh, uh, yeah. het, het, ja, het is een klein een soort vogelhuisje, lijkt het ja. ook wel van een hond. Maar wat zit er allemaal in, die, in dat? Het is een luxe appartement, maar ja, ik, luxe... Zie, ik zie toch, dat hij vrij krap zit. Is er ook oh. nog wat knabbel in dat uh, huisje? Ja, er, zit, uh, er, er is. Uh, als je zeg maar, met je pasje je moet betalen en te gebruiken. Maar dan krijg je hond en een beetje drinken en alles. Dus... En wat gaat bij dat kosten dan, zo, als ik mijn hond erachter laat? Ja, dat, dat staat er dan weer niet in. staat weer, Nee, dat doen ze niet. Oh, er, nou er ja, zit ook een speciale UV-lamp uh, die bacteriën en vir virussen en schimmels doodt. Hij wordt meteen behandeld. Nou, nee, uh, het, het hok wordt op die manier schoongemaakt. Oké, okay, oh, alles is vervelend. Ja, als er een andere hond in komt en dus sommige honden kunnen steken, jongen. Dat je denkt, wat voor hond er, er hij voorin gezeten? Ik win er wel aan een paaltje, dat lijkt me veiliger. In plaats van dat mijn hond allerlei dingen oploopt in dat, in dat hockey. Het ziet er wel futuristisch uit. Ik ben wel benieuwd of ze straks bij Elder, Supermarkt. een pa paar van die uh, huisjes naast elkaar staan. met allemaal honden erin. En dat je dus ook, uh, zeg maar. Uh, ja, misschien kan je ze lenen dan, zeg maar. Uh, goed. Het is uh, de die dag hond, bedoel je? Ja. Die zegt, mag ik bij verlenen? En dan geef je je pasje en dan haal je eruit. Maar goed, vandaag ook een grote onderzoek... in de kleskant van Nederland te lezen. De Telegraaf pinnen bij Bouwman mogelijk. Ik heb het over de oude politie Gerard Bouwman. Die was dikke maatjes met Frenkie Guilty. En als je naar uh, uh, Zondag met Lubach kijkt... heeft hij het al ontzettend op de hak genomen, deze Guilty... Want deze man die was van de kor. Die het moet toezien op het politieapparaat. Verschillende apparaten bij de politie... die elkaar allemaal een beetje moeten aansturen. Nou goed, Ad Bouwman blijkt dus dat hij Frank Guilty... vanuit het politieapparaat duizenden euro's heeft geleend... Voor wat is onduidelijk. En sowieso was het een puinhoop in de politie met uh, al het uh, claimcultuur. Uh, van waarvoor geld werd uh, uitgegeven is niet helemaal duidelijk. Daar wordt een onderzoek naar gedaan. Er worden twee of drie onderzoeken gedaan naar de secretar uh, secretarissen van deze Frank Guilty en van Ad Bouwman. Nou, aan alle kanten wordt het onderzocht. En er zijn echt miljoenen gulders uitgegeven aan champagne, ontbijt en zoiets. En nu is er dus ook weer geld van Ad Bouwman naar Frank Guilty geleend. Dus... Een en deze man had eigenlijk alles moeten veranderen binnen het politieapparaat. En daar is natuurlijk nu de nieuwe voor die mag echt puinruimen. Dus uh, sterkte met het politieapparaat in Nederland. En deze albama heeft natuurlijk ook weer gezegd tegen die drie die, uh, die nekklem hebben toegepast... jullie houden je baan gewoon. Geen nood. Sterkte, dames en heren. Hier moeten we het mee doen. Ja. Uh, straks uh, de antwoord berichten. Ik zei het al. Eerst hebben wij hier... Ik zit links-rechts te kijken... Ja, dames en heren. Hoe staat het met uh, Jet Rebel? Jelte, maak je nog een beetje muziek? De laatste weet je wat hij afleverde? Af, uh, was natuurlijk een ik cassetteband. Denk, ik denk dat hij een beetje afgeleid is door uh, het witte goud. Door het witte geld? Het goud. Het witte goud. Geld. Wat is het witte goud? Koop. Oh. Snuiven. Nou ja... You seem so uninterested. Wat een fijne muziek, zegt Jelte van uh, natuurlijk Jet Rebel. En nou ja, wij had, wat hadden we nou voor beschuldigingen? Dat we zeggen maar, dat hij aan de drugs was? Nee, toch? Dat hebben niet gezegd? Het witte goud noemde hij het. Oké, nou, ik, ik ken dat, het uit. Dat hij aan de drugs is, dat is algemeen bekend, toch? Ja, voor mij was je wel een beetje aan de jointjes, geloof ik. Een beetje om uh, relaxed te worden, want het is wel een beetje een half ADD. Wat een leuke persoonlijkheid, vind ik dat. Ik heb volgens mij die documentaire al twee keer zitten kijken. Die ook in die boomhut waar hij vroeger speelde over in klimt. En deed ik dat daar. Daar so, heb ik dan touw zouden. Dat denk ik daar wel leuk. Grappig om iemand weer in zijn kindjaren te zien. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Yeah. De Zandvoortse berichten. Precies. Wat een gedoe over het uh, Watertorenplein. Eh. Welk plan gaat het nou worden? Het ene plan is bijna door iedereen omarmd. Althans, in de politiek. Maar ja, nu maar is maar de omwonenden die maken zich uh, nogal zorgen... om de schattige uh, witte ja. huisjes met uh, schattige uh, rode daakjes. Ja. Uh, zoals het genoemd wordt. Uh, ja, ze hebben zoiets van... Ja, hallo, er is gewoon een bestemmingsplan. Waarom Houden we ons daar niet aan. Uh, ja. Ja, het, het schijnt niet te voldoen aan een bestemmingsplan. Die andere twee plannen dan weer wel... Maar dit, is dan, dit ziet er schattig uit. En ze denken van nou dit plan kunnen we wel weer aanpassen. Terwijl die andere twee mogen hun plannen niet aanpassen. Dus het lijkt wel een beetje of de een wordt voorgetrokken op de andere. Dus, ja, en de verschillende, ook zelfs een ingezonde brief nog weer. Van springtij architecten. Die er echt een heel verhaal over uh, hebben gepubliceerd. En dan uiteindelijk nog weer een brief van de mensen die daar wonen. De omwonenden. En aan alle kanten uh, wordt er iets over gezegd. En uh, ze hebben er afgelopen weken over vergaderd. Het was nog niet helemaal duidelijk wat het nou gaat worden. Dus er wordt nog meer over vergaderd uh, volgende week, geloof ik. En verder, het, het, het is een leuk tekening van Hans getekend. Springtij en dan zie je de watertoren met zijn hand omhoog. Als poppetje dus. En dan zie je al die huisjes door elkaar heen springtij. Terwijl nog één grote puinhoop is het. Ja, nou, ik, ja. Ik, ik volg het op de voet. Ik vind het het hoogste interessant hoe dit uh, gaat aflopen. Wat zijn er nog meer voor zandvoetsberichten? Ja, de, uh, het ondernemerschala 2016 is weer geweest. Of tenminste, ja, het ondernemersgala is weer geweest. De 2016 versie. Zo, goeiedag. Um, <lacht> en ja, daar is natuurlijk de, de ondernemer van het jaar uh, gekozen. Dus zoals elk jaar. En uh, uh, dit jaar is dat geworden de Zemermin. De, de, de, de, de ja, de haringkraam uh, van, uh, van uh, uh, ja, ja. Die de, hier op de, hoe heet het dat? Patrick. Patrick en Mandy. Van de berg, toch? Zie ik hier. Haringkraam ja. van Patrick. Uh, ja. ja. En je zegt ik, dat nog niet zo lang geleden is eigenlijk voor zichzelf begonnen. Ja, toen zag hij het niet zo zitten. En toen dacht hij, van, ik neem de stap. Ik doe ja, het toch. En, en Luzie ondernemer Want ja, kijk. Ja, en hij, ik gun het hem ook. Het is uh, een goede vent. Uh, ja, het is hem gegund. Ik vind het altijd echt wonderingswaardig dat mensen gewoon in zijn, in zijn, in zijn kar willen werken. Ik kan zo slecht tegen die geur. Ja, ik word echt ja, een beetje allergisch. Wat, wat ik... mij altijd een beetje verbaast is ja? dat, dat al die gasten altijd een kar hebben. Het is heel vaak, het, het valt me ook altijd op bij winkelcentra ja? en zo. Dan hebben ze zo'n... Kijk, hier op de, op de boulevard snap ik het nog. Dan kun je daar even ja. zo'n ding neerzetten. Maar dan, dan bij zo'n winkelcentrum dan zetten ze zo'n kar neer. Maar die kar die mag daar niet blijven staan. Dus die moet weer weggehaald worden. Ja, ja. En de volgende nog moet je hem weer opbouwen. Maar waarom? Is dat. Ja, ja ik, ik zit er elke zaterdag. Ik zit er achter. Achter ieder geval twee of drie zit ik er soms. Een hele lange rij. Ik vind het wel elke keer gesleept met zo'n karretje. Zo ik Doe, laat hem ook staan. Maar ja, goed. Het dus weer... mag niet. Dat, uh... Nee, ja, het is. Uh, ja, vent, hè. Wacht hoor. Wacht Wacht hoor. Gezondheid. Gezondheid. Het verkeer ondervond maandagmiddag enige hinder... nadat uh, de dokter Gerkenstraat was afgesloten vanwege een schuurbrand. Rond 10 uur voor uh, voor half zes was de brand uitgebroken in de schuur in de straat. Een pannetje was bij het bureau in de brand gevlogen. Pannetje. Bij een bureau is er een brand gevlogen waarna de brandweer werd gealarmeerd. De brandweer was snel met twee voertuigen te plaatsen om het vuur te blussen. Naast de, de nodige roetschade is er uh, aan het bureau is er verder niks persoonlijks geen, gebeurd. Geen waterschade? Uh, uh, nou, misschien een klein beetje, maar uh, dat is het enige. Eigenlijk een beetje roetschade. Ze waren er op tijd bij. Kijk, ze hoor dat. Er waren natuurlijk ook heel veel berichten over de, de brandweer. Dat zou niet meer goed functioneren, want we hadden natuurlijk alleen maar mensen die als eerste binnenkwamen moesten eerst uitrukken. En nou ja, dat en, en werden niet meer betaald en dus zo. Je ziet gewoon dat het nog steeds goed functioneert. Nou, tot zover de antwoordsberichten? Tot zover de antwoordsberichten. De initiativiteit. Oh ja, ik zit te denken, wat had ik alweer opgezocht? Ja, ik zit echt elke vrijdagavond die plaatjes uit te zoeken. En elke zaterdagavond zit ik weer te vissen, wat heb ik in godsnaam uitgezocht? Ik moet het even anders aanpakken. Maar dat denken wij ook regelmatig. Wat ja. is die in godsnaam weer uitgezocht? De, wat, wat is dit nou weer? Yellow Card <middels> heb ik uitgezocht. Is mijn favoriet deze week. En the hurt is gone. zingt over zijn pijn. The Hurt is Gone van Yellow Card. Bent uit de Jacksonville, Florida. Verenigde Staten, dames en heren. En vanavond kun je ze zien nou, in de Verenigde Staten. Atlanta, een maskerade. daar treden ze op. Dat zou je kunnen doen. Je zou ook even kunnen wachten, want ze komen namelijk nou, op 7 december... Komen ze gewoon naar de melkweg. Hey, oh, dat lijkt mijn... veel verder weg, de melkweg. Maar dat is in Amsterdam dan, hè, die mijn... melkweg. Op mijn verjaardag? Op, op jouw de... verjaardag? Ja. Nou, is dat niet even wel een leuk verjaardagskroogje om daar naartoe te gaan? Lekker zwaarmoedige muziek luisteren. Op jouw verjaardag. Ja. Ja, ik, vind het, ik heb wel iets met zwaarmoedige muziek. Ik vind het ja, grappig. Dit. The Hurt is gone. De zaterdagmorgen. Ik zit vandaag nog even te lezen wat er allemaal gebeurd is. Onder andere zie ik dat Fred Fred Harold Hall is overleden in 2004. Op 19 november dus. Hij was de oudste man. De vier na oudste man ter wereld. Hij is 107 jaar oud geworden. Dat is ook een beetje jammer hè. Dan ga je dus dood. En dan, oh, oh, nou, je bent toch niet de oudste man geworden. Nee, ja, op dat Jammer, moment joh. was hij wel de oudste man. Maar in het rijtje was hij niet de oudste man. Want de oudste man die is 114 jaar oud geworden. Ja, daar kom je schietje nog even tekort, hè? want 107. Ja, ja, dat is toch 7 jaar. Ja, het is altijd, ik, vind het, ik spreek altijd tot de verbinding Die hele oude mensen jongen, jongen, die blijven allemaal doorlopen, joh. Ja, en deze ja. ook. Nou dus, goed, dit was dus Fred Hall. Zijn een soort scheepsdieseltjes blijven gewoon doorpruttelen. Ja, gewoon doorprutelen en dan hoor je al wat, wat ze eten. Dan weet je, ja, ik rook elke dag een sigaretje. Ik neem een glaasje wijn en uh, ja, soms ook hele gekke dingen. Dus ja. ik, dat, dat wil ik dan ook proberen. Dan probeer het een paar dagen denk ik, nou nee, ik vind het toch niet zo lekker. Ik doe het niet. Weet je wel, een glaasje wondroogje. Hey, ik, ik, ik, ik, uh, ik wil best oud worden. Ja? Maar dan ook wel gelukkig oud. En niet. Uh, uh, dat ik niks meer kan en niks meer mag. En uh, ik, ik leef liever vijf jaar minder. Dat ik, uh, dat ik gewoon een leuk leven heb gehad. Dan, uh... ja, ja, dat zeg je nu altijd. Hè? Maar ik, bedoel, ik had een oma, die is 98 geworden. Bijna 99. Die was er echt mee bezig. Ik dacht, ja, nee, ik ga vandaag niet op pad. Want morgen komt mijn huisarts. En die gaat natuurlijk alles weer meten. Dan moet alles wel in orde zijn. Dus bleef ze gewoon thuis. Maar, <laughs> maar word je daar dan echt gelukkiger van? Nou nee, gegeven ze, wel, ze heeft heel lang op zichzelf gewoond, hè, tot, tot volgens mij de 94 of 95. Ze, heeft ze op zichzelf gewoond. Gegeven moment brak ze er heup op die leeftijd. En uiteindelijk daar herstelde ze van. Uiteindelijk is ze nog een keer gewoon. Toen gegeven moment ze in een verzorgingstehuis. Toen dachten ze van: Hé, hey, dit is best gezellig met al die mensen. Want zij woonde in een hutje ergens achteraf. Lekker op zichzelf. Maar toen dachten we: Al die mensen misschien. Dat is best leuk, want die dus, uh, waait even aan en die. En even babbelen over vroeger. Oh, dat had ik veel eerder moeten doen. Maar ja, nou, goed. Mijn vroegere opa zei altijd: Nee hoor, we gaan geen verzorgingshuisje. Dat gaan we echt niet doen. We gaan we nu We blijven op onszelf. Ja, je kan vasthouden en dingen, maar je kan ook even meebewegen. Hè? Ja. En dan kom je erachter dat het soms nou, best leuk is. Dat is ongeveer net zoals met windmolens. Oh, krijgen we dat. Windmolens, hou erop. Ze moeten stoppen. <laughs> ja, nou ja, even een leuk berichtje. Ja? Je, je zou het namelijk nou niet zo snel verwachten. Nee? Een aap bij een kudde geiten. Ja. Maar uh, toch zag een, een geitenhoeder opeens een apen op de rug van een van zijn geiten... Uh, ja, hij, uh, het is een uh, uh, Chinese uh, geitenhoeder. Yeah. En uh, ja, het dieren, uh, de twee dieren zijn uh, onafscheidelijk van elkaar. Waarschijnlijk is het aapje uh, uh, door zijn ouders of zo... Uh, of uh, bijgeraakt of yeah. uh, uh, afgestoten. En het aapje heeft zich gevoegd bij de uh, kudde geiten... en ziet een van de geiten als zijn moeder. Oh, en, uh, ja, het, Echt is Ja, er is een filmpje van. Ik was zeggen, en, ook een uh, leuk uh, filmpje. En uh, ja, is grappig. En het, en het geitje vindt het wel lekker warm. Die ziet het als een ja. soort sjaal. Ja, ik denk het. I in de ik uh, hoop... ik zal een filmpje even op onze Facebook uh, uh, uh, posten. Het aapje ik echt zo van... Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hou gewoon vast. Ik zie wel. Ja. In de hoop dat, uh, dat, dat hij wel een beetje voel krijgt natuurlijk, hè? Ja, nou ja, goed. Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Ja, oké. Nou, oké. Okay. Okay. Nee, ik heb echt dat filmpje gezien. Dat is echt waar. Het is niet in scène gezet. Dat is echt waar, dat filmpje. Even een oud plaatje nee. uit de doos. Yeah. I'm on my way, I'm making it. Big time, Peter Gabriel. Hier verwacht je in de zaterdagmorgen toebak leeftijd op de rodeo. Pieter Gabriel Sletshammer, Ja, er is ook nog een plaats voor hem. En Salisbury Hill. en don't give up. Dat was het trouwens ook met Kate Boesvocht. Nou, dat is een hele dramaplaat gewoon, hè. Don't give up. Ja. Nou goed, nog even uh, pure ah! porno-informatie uh, uh, heb ik hier. De advocaat van de seksrabijn Elizer. Berland houdt vol dat zijn cliënt onschuldig is... ondanks uh, een deal met justitie waarin de 79-jarige sectenleider bekend twee vrouwelijke gevolgingen onzellig hebben betast. Berland, oftewel deze rabbijn, die uh, moet 18 maanden de cel in. Het is uh, beter slim dan correct te zijn. Al dus uh, Ibrahim Dimir, dat is namelijk uh, de ad ad ad advocaat... En uh, op een website vertelt hij dat. En deze rabbijn heeft al eerder wat dingen uitgevogeld. Hij heeft namelijk ook nog zelfs uh, vogelingen opgedragen... om diegene die het heeft verlinkt aan de politie... zeg maar even wat aan te doen. En deze seksrabijn is al, nou ja, al maandenlang is hij op de vlucht voor de politie. En hij is ook in Nederland geweest. En toen hebben ze zelfs ergens in een bungalowpark... op Texel hebben ze er echt de boel op stelte gezet. Ze hebben daar echt een rommeltje van gemaakt. Ik kan die beelden nog wel herinneren op het nieuws. Dat ze daar echt met z'n allen een gigantisch feestje hadden. En deze seksrabijn, zo wordt hij genoemd, die lekker, leiser, lekker. die is zo vaag dat je hem eigenlijk niet begrijpt. Maar hij, is in, hij heeft zo'n hoger doel dat je hem ook niet kan begrijpen. Dat is de theorie achter deze man. Hij, vond het okay, dus het is een vent die zich geld verdient met heel raar lullen ja. en, uh, uh, en, en heel veel seks heeft. Ja, daar komt het een beetje op neer. Het is, uh, het is echt een heel, heel vaag persoonlijkheid... die uh, uiteindelijk wegkomt met zijn gedachtegoed. En heel veel mensen hebben gezegd... wat doet hij raar? Ja, maar hij heeft een hoger doel. Dus je kan hem ook nooit begrijpen. Oké, okay, nou, je, je zou maar zo'n persoon zijn. Heerlijk, toch? Kan je alles uitvoeren gewoon. Deze Robijn. Goed. Andere ja, dingen? Uh, het lijkt dan toch eindelijk uh, uh, ja, te, gaan, te gaan gebeuren. Een, een vliegtuig dat in de helft van de tijd dat uh, we er nu over doen, van Londen naar New York vliegt. Oké. Okay. Uh, er is een vliegtuig ontwikkeld. Hij heet de Baby Boom. Ja? Yeah? vind ik wel weer grappig. Uh, het is een supersonisch toestel... en het vliegt in drie uur en een kwartier uh, de oceaan over. Zo. Uh, ja, het is een, uh, een initiatief van de miljardair uh, Richard Branson. Ah, oh, natuurlijk Richard. Van uh, Virgin Airlines. Man, die wil zich echt snel, snel verplaatsen ook. Hij is al bezig in de ruimte... om ruimtereizen mogelijk te maken voor de particulieren... En nu gaat hij dus al zorgen dat het vliegtuig gewoon heel lang gaat Of heel snel gaan. Nou, ik vind het uh, stoer. Ik kan me nog herinneren dat ik er acht uur over deed ja, om van Nederland naar Amerika te komen. Dat was volgens mij toen, uh, was het niet Minneapolis waar ik naartoe vloog. Dat was acht uur geloof ik. Ja, maar ja, dit is dus drie, even drie uur dat je daar ja, bent. Op, op dit moment kost een, als hij nu zeg maar, uh, in het begin kosten de kaartjes dus 3000 euro. Hè? Eh? Dat is wel een beetje, en er kunnen maar 40 passagiers in het vliegtuig. Oh, Oké. Okay. Maar het is de bedoeling uh, dat hij... Uh, uh, dat ze ja, uiteindelijk toch wel wat betaalbaarder worden. En in 2023 moet hij de eerste commerciële vlucht gaan maken. Oké. Okay. Nou, ik uh, ben erg nieuwsgierig. Ik bedoel, hij gaat uh, twee keer sneller dan de Concorde. Ja. Concorde. 2,6 is... keer sneller dan de... 2 dan de Concorde is toch diegene die niet meer vliegt omdat hij verongelukt is? Ja, toch? klopt. Het okay. is eigenlijk gewoon... Maar ja, weet je, op een gegeven moment als dingen mislukken moet je niet meteen opgeven je nee. gewoon opnieuw proberen. Doorzetten. En hoe zit het met die zuisbuizen uh, onder de grond? Uh, dus Nederlandse bedrijf is er bezig. Dat is bijna niet te doen ook. Daar moet je zoveel dingen voor aanleggen. Dat is, maar goed, dat is natuurlijk wel heel gaaf. Want dat gaat nog veel sneller. Gaat, vroomp, en dan ben je er. Ja. Ja. Nou, goed, zo weer even een stukje techniek. Uh, oh ja. Ik zit even te denken. Wat heb ik opgezet dames en heren? Het is altijd weer een verrassing. De Les Sheriff Puppets maken rare muziek en dit is een goed voorbeeld ervan. Les Cactus. ik niet begrijp van deze band. Uh, The Last Shadow Pop is... het is de laatste tijd echt meer zoet wat ze maken. En je denkt, ik zit er nu op te wachten en nu één keer hebben ze een uitbreek... met deze plaat, uh, Les Cactus. En dan zie je het videoclubje erbij. Denkt, het lijkt een soort Jim Morrison die uh, de, de zanger nu voor uh, loopt. Je denkt, die, hij beweegt ook die overdreven manier. Ik denk van, je bent me helemaal kwijt, joh. Maak eens even normale muziek weer. Dat zeg ik dan. Goed, het loopt tegen het einde van dit radioprogramma. Het is nog steeds regendachtig uh, in Zandvoort... En, door Marcus word ik altijd weer op geattendeerd wat voor technieken er allemaal niet in de wereld zijn. Ik zie momenteel ook een filmpje over een 3D-printer... die dan een soort ja, wat is het, een speeltje maakt... die uiteindelijk dan in het water wordt gegooid. En in het ja, water vallen de, de, alle afvalstoffen vallen eruit. En dan heb je twee of drie ringen in elkaar... Die bewegen onafhankelijk van elkaar. En dat is door een 3D-printer gemaakt. Dat is ik, uh, ik het is bizar. Ik zal het filmpje zou ik even uh, op onze Facebook-pagina ook uh, plempen. Dan, uh, dan kan je het even zien. Ja. En je vertelt net dat, dat je ook een 3D-print. Uh, een pen hebt gekocht om zelf te ja, ik, uh, ik heb gisteren uh, een, een, een pen gekocht. waarmee je in 3D kan tekenen. Dus uh, niet dat je uh, heel mooi dan 3D kan tekenen, maar ja. echt drie-dimensionaal. Dus je kan. Uh, in, de, in de lucht tekenen en alles. Ik heb geen idee hoe het werkt. Of het werkt. Ik heb hem nog niet getest. Hij valt toch om, man. Uh, Als je een lijn omhoog valt hij toch om. Nou ja, dat is dus even de uitdaging. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem uh, vanmiddag denk ik even testen. Wat is dat voor een gekkigheid? Nou, dat denk ik ook. Wat een gekkigheid. Bij jou, ja, dat is echt een geit. Ja, dat klopt. Ja. Wat is dat voor een gekkigheid? Dat klopt, dat is een gekkigheid. Ja, klopt. Maar we hebben het over iets anders. We hebben het even niet over jou ook. Geert, ophouden. Een beetje aandacht over uh, vrijheid van meningsuiting. Dat is klaar, joh. Me vrijheid van meningsuiting, dat is helemaal klaar. Het gaat u over, over hoe mensen zich voelen. En als ik me aangevallen voel, dan ga ik rechtszaak tegen jou beginnen. Want zo is het ook nog een keer. Ik vind ook dat die, die PvdA, want namelijk voordat hij zegt... minder, minder, minder Marokkanen, zegt hij... meer of meer PvdA in de Kamer. Nou, zegt iedereen, minder. Dat is, dat is discriminatie van PvdA. Van dus ik vind dat PvdA ook een rechtszaak moet beginnen. Zo, zo is het ook nog een keer, zeg, dames en heren. Goed, nou, nog een aantal dingen die ik met je wil delen. Kijk, had ik nog een berichtje? Of, ik heb gisteren de wereldrijd door nog even te kijken. En uh, wij zijn natuurlijk zo Obama-minded. Wij hebben Obama omarmd. We hebben nog nooit zo'n mooie president in Amerika gezien. Dat klopt ook. En daar nou moesten natuurlijk allerlei muzikale dingen bij gehaald worden. En lieten Obama lieten we zingen. En er was ook een zangeres die ging ook nog hier zingen. Ik vond het allemaal heel meer zoet ook. En op een gegeven moment ging het ook nog weer over... Nou, ik, ik ben op een gegeven moment afgehaakt. Ook reclame maken voor een film en zoiets. Ik denk, jongens... Hou eens een beetje, een beetje overzicht. Maar goed, dat ben ik. Goed. Uh, ja? Ja? Ik zie ja? Nee? Tijd voor dit. Ja, sorry. Ik ben vandaag heel rommelig bezig. Dat zijn we van je gewend. Dat, dat zijn we ook een beetje van ons gewend. Ja, dat is een beetje het uh, imago van toepakken leeftijd. Lime Habits heet dit. Ja. Ook vage plaatjes kan je beluisteren hier in de zaterdagmorgen. Politica heet uh, het band en het heet Lime Habits. Ja, Lime met Marano. Goed, nog een stukje techniek. Ja, slecht nieuws voor uh, iedereen die uh, aan Sinterklaas heeft gevraagd... Uh, of hij een, uh, een, een Nintendo Classic Mini mag hebben. Oh, je hebt 30 spellen bij elkaar. Ja, dat, dat is uh, voor de mensen die het niet weten. Het is een, een, een, een klein apparaatje wat eruit ziet als de oude uh, eerste Nintendo. Ja? Yeah? En uh, er zitten uh, uh, 30. Uh, ik geloof inderdaad, 30 spellen zitten erop. Oude classics die je vroeger hebt gespeeld. En die zitten daar al voor geïnstalleerd. Het apparaatje kost 65 euro, wat op zich... Ah, really ik dacht dat je, je vorig zei, dat was niet 30 euro, nee, wel 65 euro. Ja, ja 65 euro. Ja. Ja. En uh, alleen, ja, het ding is zo mateloos populair dat het niet meer te kopen is. Oké, okay, de marktplaats uh, moet je er 300 euro voor neertellen. Ja, dus op de marktplaats gaan ze inderdaad voor... Uh, Los dat de, de laatste keer dat ik keek, waren ze 150 euro op marktplaats. oké. Okay. Um, maar ja, en als je nou aan Sinterklaas hebt gevraagd... Ja, ze zijn pas na Sinterklaas, ah. zijn ze weer uh, leverbaar. Dus, oh, dit is gewoon uh, om Sinterklaas om het zeep te helpen. Dat je toch denkt, nou, dan gaan we, dan gaan we kerst vieren. Dan laten we Sinterklaas even voor wat het is. Dat gezeer me die van de ben ik ook helemaal zat gewoon. Weet je wat? Ja, ik denk, ik denk dat Nintendo zo dacht. Ja, dat denk ik ook. Dat je echt, echt, echt denkt... De Sinterklaas. Nooit van gehoord. Ik ken hem niet. Met de Pieterman Knecht bedoel je. Ja, maar die hebben wel om zeep geholpen. Dus laten we gewoon de kerst pakken. En daar hebben we ook leuke cadeautjes dan voor. Goed, we doen nog één plaatje voor tien uur. En we spreken elkaar volgende week weer. En volgende week is er ook weer de Hengstebal. Dus dan kan je, ja. Ja, als je, je techniek, weer een hoop techniek verwachten. Een hoop techniek hè? verwachten. Dus uh, dan weet je of je of je wekker moet zetten of niet. Ik zou zeggen, prettig weekend. Tot volgende week. Tot Hoi. volgende week. Hoi. Maar nu eerst het NOS-